Eén uur dikter Hark met het NOS-journaal. De ledenraad van Ajax wil dat de Raad van Commissarissen opstapt, inclusief Johan Cruijff. De raad gaat alle vijf leden vragen hun zetel ter beschikking te stellen. Dat heeft Keo Molenaar, een lid van de ledenraad, na afloop van het overleg bekendgemaakt. Er was volgens hem een grote meerderheid voor het besluit. De bijeenkomst in de Amsterdam Arena ging over het conflict tussen Johan Cruijff en de andere leden van de Raad van Commissarissen. Er ontstond een definitieve breuk toen Louis van Gaal twee weken geleden werd aangesteld als algemeen directeur, zonder dat Kruif daarin werd gekend. De ledenraad benoemde afgelopen avond ook een nieuwe interim bestuur. Dat bestaat uit drie leden, Rob Been junior, Roger van Bokstel en Ernst Lichthart. Ze vertegenwoordigen de ledenraad op 12 december tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering. Soudaan zet de ambassadeur van Kenia het land uit. Aanleiding is het besluit van het Keniaanse hoogrechtshof... om een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Soedanese president Bashir. Het internationaal strafhof in Den Haag wil Bashir vervolgen... voor genocide in Darfur en misdaden tegen de menselijkheid. De ambassadeur van Soudaan krijgt 72 uur de tijd om Kenia te verlaten. Bashir was in augustus nog in Kenia. Het land is aangesloten bij het strafhof, maar weigerde Bashir op te pakken. Een organisatie die zich inzet voor de mensenrechten... stapte daarop naar de rechter. En die heeft nu een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de Soedanese president. De Tweede Kamer is redelijk positief over het plan van minister Schultz... om de maximum snelheid te verhogen naar 130 km per uur. De regeringspartijen zijn voor, en ook PVDA, D66 en SP zijn niet tegen... maar vinden wel dat de minister te weinig heeft gekeken... naar de gevolgen voor het milieu. Volgend jaar september wordt 130 km per uur de norm op Nederlandse snelwegen. Dan wordt het weer vrij helder met een temperatuur van een graad of 4. Overdag eerst nog helder. Later bewolkt en in het noordwestelijk kustgebied een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperatuur overdag 9 graden. Dit was het RMS Journaal. Dit is Radio 1. En Casa Luna. Lex Bolmeijer. Kapitalisme is een ander woord voor crisis, pikte een van de luisteraars op... en heeft dat weer doorgetwitterd. Het was een uitspraak eigenlijk van mijn gast René ten Bosch. Wij praten met hem over een van de meest invloedrijke filosofen van dit moment. Slavoj Zizek, een Sloveen. Hij komt uit Ljubljana, maar, maar ja, spreekt over de hele wereld. Uh, heeft nauwe banden, of in ieder geval veel sympathie voor de Occupy-beweging in de wereld. Hij spreekt jonge mensen aan en um, is een verklaard communist. En dat heeft wel wat toelichting nodig, denk ik. Maar daar komen we nog op. Um, u kunt bellen met vragen en uh, ja, ook wel suggesties... voor hoe de grote problemen, de echte grote problemen in de wereld... Um, opgelost zouden moeten worden. Kan dat wel binnen dat kapitalistische systeem? De stelling is eigenlijk al eerder gedaan, deze aflevering van Kaasloone dat dat niet kan. Maar hoe dan wel? Hoe bang bent u? Waar zit u wel? Het licht in die duisternis. Of is er helemaal niks in de hand? Mag u ook komen beweren. U kunt in gesprek raken met René ten Bosch. Bel met 0800-1121. Was dat duidelijk? 0800-1121. Um, ik heb nog één fragment uit het programma van Tegenlicht van de VPRO. Uh, waar Zizek eerder dit jaar uitgebreid geportretteerd werd. En dat gaat over uh, Bill Gates. De man die natuurlijk ons schatbaar rijk is geworden. Um, maar dan doet hij ook weer heel veel goede dingen. Want dan geeft hij dat weer in liefdadigheidsvorm terug aan de mensheid. What do people like Bill Gates do? First you. ...grab all money you can, 40, 50 millions, billions, sorry... ...then you give half of it back and you are the greatest humanitarian in the history of mankind, and so on, and so on. Clarity is today, I claim, part of the logic of the system itself. It has a very specific function. The function of depoliticizing the problems. Dat doet hij volgens mij een interessante uitspraak. Tweeerlei, René ten Bosch. Um... Enerzijds beschouwt hij het eigenlijk als een soort perversie, hè, die liefde, juist die liefdadigheid. Ja. En de ja, andere ja. kant is, daar nou, dan komen we dan in de tweede instantie op, de depolitisering. Die ja. het gevolg is van liefdadigheid. Ja, bij liefdadigheid haal je gewoon beslissingen over welvaartsverdeling weg uit de plek waar het eigenlijk zou moeten horen, namelijk in de politiek. Ja. En daar, uh, dat, dat is het grote bezwaar. In Amerika bijvoorbeeld is waanzinnig veel liefdadigheid. Maar de meeste van die liefdadigheid gaat bijvoorbeeld op aan het bouwen van kerken. En dat is uh, en niet aan het bouwen van scholen, om maar eens iets te noemen. En dat is iets wat critici uh, wat, wat van die liefdadigheid erg, erg verontrust. Het is wel interessant, want het is een typisch Amerikaans fenomeen... dat wereldwijd ook uitbreidt in het kader van het hele kapitalisme. Ja. Dus uh, in Nederland heeft sinds enige tijd ook al een hoogleraar liefdadigheid een de VU... En, uh, dus, dus het is een thema dat hier ook uh, langzamer dan steeds belangrijker wordt. Het ja. punt is natuurlijk dat die welvaartsverdelingsvraagstukken... die zijn in essentie, dat is denk ik wat Zizek uh, bedoelt... Uh, die zijn in essentie politiek... En ja. als je die beslissingen daarover wegneemt... dan, uh, dan, dan depolitiseer je de politiek niet ja. alleen. Je maakt de politiek ook machteloos. Je hebt dat eigenlijk net ook al... Uh, is is al op verschillende momenten aan de orde geweest... die depolitisering. Ja. Ja, wij denken dat we bijvoorbeeld mee kunnen beslissen over politiek... in een parlementaire democratie. Maar we hebben eigenlijk al op verschillende momenten aangeraakt... dat dat minder en minder het geval is. Bijvoorbeeld door het simpele feit dat grote economische beslissingen... door bedrijven worden genomen waar wij geen enkele zeggenschap over hebben. Nu heb je nog weer zo'n aspect. Eigenlijk komt Zizek tot de conclusie dat... en dat is dan deel van de ideologie van het kapitalisme... dat het wordt zo voorgesteld alsof we geen andere keuze hebben. En dat heeft, dat, daar leidt die depolitisering ook toe. Het wordt ons als het ware voorgesteld, voorgespiegeld... alsof het kapitalisme een soort natuurlijke orde is. En dat er geen andere keuze zou zijn. En hij zegt: Er is een andere keuze. Ja. Er is namelijk nog zoiets als communisme. Ja. Hoe serieus moet je dat nemen? Heel serieus. Hoe, maar... hoe serieus neem jij dat? Aan? Ja, ik neem dat wel heel serieus. Ja, omdat het natuurlijk een soort, soort term is die besmet is en bij het grof. Het hele, oh. denk, denken over communisme is bij het grof vuil gezet. Hij haalt het er weer vandaan. Um, ja. Dat, en hij is niet de enige die dat doet, overigens. Ja. Nee. Um, je hebt meerdere filosofen. Bijvoorbeeld de Duitse filosoof Boris Groys, Die doet het ook. Die verklaart zichzelf ook nadrukkelijk. Een, een, een communist. In een prachtig boekje. Het postcommunistische manifest heet dat. Ja. En, en hij is een. Um, um, dus hij is. A niet de enige. Maar hij is tegelijkertijd. Wel iemand die zich van het uh, reëel bestaande communisme... zoals dat wel eens genoemd heeft, dan distancieert hij zich zo. altijd van. zich gemenig, gemanifesteerd Eerlijk, heeft in Sovjet-Rusland. Dat ja, kan ook niet anders. St toch? Stalin, en ja. dat is zijn hele idee van een revolutie... die op een gegeven moment uh, ja, toch de, de tanden in haar eigen kinderen zet. Ja. En de, daar is hij ook sterk op tegen. Ja. En, en, Zorg, hij is niet zo gek dat hij dat daarna terug wil. Dat, nee, ach. maar hij vindt het wel leuk om grappen te maken over Staal. En ik liep met hem door die kelder. Ja, vertel dan weer een mop, ja? ja nou, het is geen mop, maar. Nou, grap. Wij, wij moesten van de ene uh, collegezaal naar de andere op een gegeven moment. En we liepen door de kelder. En toen zei hij zo, René, ik hoop toch wel dat dit de stalinistische kelders zijn... waar je af en toe je studenten mattelt in. En dan loopt hij zo te gniffelen, dat vindt hij echt heel leuk. Maar uh, dus, dus uh, nee, kijk, dat idee van communisme is heel moeilijk. Het gaat om het ontwikkelen van een soort mens... die hij uh, omschrijft als universele singulariteit. Nou, dat, dat is een nogal ingewikkeld idee. Dat, dat, heeft hij, dat ontleent hij ook aan Alain Barilloux, zijn grote vriend uit, uit, uit Frankrijk. Maar het komt erop neer dat je soms in je leven heb je gebeurtenissen... die jou eigenlijk loszingen van alle identiteiten... van alle familiëre netwerken... Van, hè, gebeurtenissen die ontzettend belangrijk zijn. Nou, en Dat is in feite, zoals hij laten we zeggen, het proletarische subject ook ziet... Wat hij ontzettend betreurt, ik, ik kan daar veel meer over vertellen, maar het is waarschijnlijk heel technisch wat het dan. Maar dat, dat hele proletarische subject. Wat hij zo betreurt aan wat er gebeurd is met het proletariaat onder het kapitalisme. Is dat het uiteengevallen is in drie groepen. Die elkaar eigenlijk niet meer zien. He, de linkse elite aan de ene kant, hè? dan middenin nog steeds arbeiders... en aan de andere kant wat hij dan de gedestructureerde de massas noemt... in de derde wereld, die volkomen geapolitiseerd zijn. Ja. Dus, hè, die en zouden eigenlijk een verbond moeten sluiten. Die zouden Noor een verbond elkaar. moeten sluiten. En, en juist de linkse elite is precies datgene wat dat tegenhoudt. Waardoor die arbeiders in de handen komen van, uh, van populisten of sentimentele populisten. Hij is ook niet meer zo optimistisch over die volksbewegingen in Latijns-Amerika. Legde hij gisteren ook uit. Die Eva Morales, daar zie hij behoorlijk kritisch op. Die Boliviaan. Aanvankelijk was hij ook nog wel een fan van Hugo Chavez. Maar hij begrijpt ook nu dat olie eigenlijk het enige is... wat deze man uh, hmm. in het zadel houdt. Maar dus, wat is wat, is ja. nog, wat kan nog... Want communisme... Dat hij zegt, je moet eigenlijk opnieuw beginnen... Dat zegt hij dan ook, ook in het boek, ja. dat nu ja. net vertaald is. Ja. Als, de tragedie als de klucht. Je moet opnieuw beginnen. En communisme, zo besmet als het lid, dat probeert hij uit die besmetting los te weken. En zeggen, dat gaat over een soort gemeenschappelijk... Gemeens, wat, wat is gemeenschappelijk van de mensen op de wereld? Gemeenschappelijk is dat ze er zijn, hè? En dat ze de natuur delen, bijvoorbeeld. Ja. Hier, hier zit een soort heel, heel interessante gedachte in... bij hem die bijna christelijk is. Hij is een verklaard atheïst. Dat liet hij ook niet na om gisteren te benadrukken. Maar het mooie van het christelijke is... is dat het christelijke voor het eerst zeg maar, een universele mens proclameert. En, uh, Paulus die zei namelijk dat het christendom is niet voor Joden of Grieken is. Hm. Het maakt niet uit wat je bent. Om het toch te kunnen onderschrijven. En er zit een soort idee bij dat communisme achter. Bij hem dat, dat het eigenlijk niet uit moet maken uh, wat je bent. Of wat je doet. Maar dat je er eigenlijk bent, dat, dat, dat staat heel centraal. Dus hij wil verhaal ook niet dat het communisme... in een soort van sentimenteel uh, verlangen terechtkomt... Mm -hmm. naar een ideale gemeenschap. Daar, daar heeft hij het helemaal niet over. Maar hij heeft het dan over ja, wat hij dan noemt... die uh, singuliere universaliteit. Dat zijn moeilijke begrippen. Maar het komt erop neer dat jij soms dingen in je leven maakt... die jou dus ook daadwerkelijk loszien. En loszingen van... Van jouw gemeenschap. Dat kan bijvoorbeeld zijn uh, een bekering of een hmm. verliefdheid. He, dat wat uh, zijn vriend Badiou een evenement noemt, een gebeurtenis, waarna je hele leven in één keer anders is. Maar wat, waar, hoe kan dat leiden juist tot zoiets als denken over wat gemeenschappelijk is in mensen? In natuur, in voedsel, dat soort dingen. Dat je juist over dat soort dingen weer, niet, dat het niet een, een, het voorrecht is van een klein clubje mensen op deze aarde, maar gewoon niet wat, wat we delen. Um, hoe, hoe leidt die, uh, ja, hij zijn hij heeft Kijk, een bekende kritiek op Zizek is natuurlijk dat hij geen gids uh, heeft. Uh. En dat hij ook uh, in, in zekere zin uh, wel heeft over verandering en ook wel over revolutie. Het enthousiasme van de revolutie. Maar gisteren in dat gesprek was bijvoorbeeld ook wel heel interessant dat de Karel Marx, waar hij eigenlijk echt van houdt, dat is de Karel Marx die, die eigenlijk een beetje zich zorgen maakt over de manier waarop zijn communistische ideeën overgenomen worden hmm. door andere mensen. Want hij zei op een gegeven moment... ja, ik heb eigenlijk mijn boek over het kapitaal nog niet eens af. Dus je kunt nog niet eens revolutie bedrijven. Eerst moet het boek eens af. Hm. Dat is de Marx, zei hij, waar ik ontzettend veel van hou. Oh. Dus het is een en, denkkracht. Het is niet zozeer een systeem dat af is, maar het is een potentie. Ja, het is, ja, het is een pure potentie. Die mensen denken allemaal. Eh, dat is een heel be belangrijke term... In die hedendaagse filosofie, maar het gaat puur om een denkkracht, een potentie. Wij hebben, als er iets moreels is, wij hebben de plicht om na te denken over iets anders ja. dan dat hele systeem. Ja. En waarom niet communisme? Ja. Dus het hele, iets anders <tus> dan het kapitalistische systeem. Dus echt radicaal erbuiten gaan staan en opnieuw beginnen met denken. Ja, ja. Nou, eens kijken hoe luisteraars van kazeluna daar daarover uh, denken, uh, René ten Bos. Um, u kunt bellen met 0800-1121 en natuurlijk ook e-mailen naar kazeluna-apelstraatje-ncrv.nl. Um, Roel de Ruiter, ja, goedenavond. Ja, hallo. Goedenavond. Nou. Uh, ik zou willen voorstellen om aan diverse uh, universiteiten de leerstoel consumminderend te verbinden... Ja. En de status toont mee, meneer Filosofie, zijn psychologische zin aan het hebben van te veel bezit. Okay. Zodat wij onze aarde veel minder belasten en wij ook die red race met lokani niet hoeven aan te gaan... om, om waardering te krijgen van de buren omdat ik precies dezelfde auto heb kunnen betalen dan ja. hij bijvoorbeeld. Denkt u dat zo'n bijzonder hoogleraar consuminderen veel invloed zou hebben? Uh, nou, uh, ik, ik, uh, niet direct. Dat zal een kwestie van een aantal jaren zijn. Maar als wij uh, de problemen in, vooral in uh, de geïndustrialiseerde ge ge samenleving willen oplossen en het milieu uh, niet verder willen aantasten... zullen we toch uh, geen dertig tandenborstels in de winkel moeten kunnen vinden... maar bijvoorbeeld tien, waar we een keuze uit kunnen maken. En, en nogmaals, ontneem, ontneem de, de, de psychologische status aan het hebben van bezit... en stap met het, met het uh, infantiliseren van de consument. Oké. Okay. René, een hoogleraar consuminderen. Is dat een oplossing? No, uh, een stappen met het infantiliseren van de consumenten. Wat, wat bedoelt u daarmee? Met het... Nou, dat, dat, op een, op dat, dat reclame uh, appelleert aan een hele hoop kinderlijke gevoelens... Ja. Bij, de, bij de mensen om toch zaken te kopen die ze feitelijk niet nodig hebben. Maar dat doet toch niet alleen de reclame, dat doet ook onze overheid. Die wil ook dat we uitgeven, uitgeven, uitgeven. Dat willen alle bedrijven, dat wil iedereen in dit... Uh, ja, maar, ja, maar kijk, we hadden het net over uh, de teleurgang van de politieke invloeden... Ja. En Dat veel meer mensen, meer mensen met de rug naar de politiek gaan staan. Ja. De reclame die is elk uur van de dag aanwezig, ja. terwijl de politieke woordschappen dat, dat niet is. Oké. Okay. je van een... nee? Nou, het zou interessant zijn, een uh, leerstoel consumenten, Maar kijk, het hele punt is volgens mij dat in het kapitalisme dat marktwerking probeert na te streven, dat daar eigenlijk iedereen uh, ja, tot consument gemaakt wordt. En dat is precies wat de markt doet. Wij zijn geen burgers meer, we zijn consumenten. Ik kan mij ooit nog eens een demonstratiefoto herinneren... van uit Santiago de Chile... waar duizenden studenten niet eens lang geleden straat op gingen met een heel groot spandoek... waarop stond van, uh, wij zijn geen klanten, wij zijn studenten. <laughs> ja. en, en wat dat betekent, eh, klant zijn... dat betekent in feite dat je alleen maar nadenkt over de behoeften... die die studenten zouden hebben. En de behoefte is doorgaan zo snel mogelijk een papiertje... Ja. He, en zo handel je dan ook. En uh, dat, dat is ook de facto een, een beleid dat, dat eigenlijk ingezet wordt. Terwijl uh, studenten benaderen je toch voor, eigenlijk heel anders. Dus ik vind het, een hoogleraarschap consumenten wel heel goed. Op voorwaarde dat, uh, dat die hoogleraar heel nadrukkelijk die verschuiving van burger naar consument en dus nadenkt over dat soort krankzinnige dat dat noties als klantgerichtheid ja. en dergelijke ja. of krankzinnige, krankzinnige noties ]heid. noem je dat? Ja, ja, natuurlijk. Customer intimacy. Waarom is dat, dat, dat zo, het zo krankzinnig? bedoel, iedereen gebruikt dat? I nou, omdat om uh, iedereen gebruikt het zelfs zo sterk dat ik denk dat, dat je daar ook een soort van marktwerking ziet... in not-for-profit uh, not organisaties. De politie heeft tegenwoordig ook voortdurend over klantgericht. Ja, dus het is een, vals, een Maar vals, de burger is iets heel anders dan ja. een klant. Een patiënt is iets anders dan een klant. Ja. He, en dat, dat, uh, ik, ik, ik vind dat pa patiënten behandeld moeten worden... en niet dat behoeften van klanten bevredigd moeten worden. Ja, okay. Dat is dat een is fundamenteel verschil. Vers en ja. een, een, een consument is een soort machine die je uh, uh, consumeert... in plaats van dat een subject met een eigen wil... En een, Consumenten een zijn klanten en die heb je in kruidenierszaken. En dat ja. is prima zo. En daar moeten ze ook vooral blijven. Zou een, een, een consuminderen wat Roel de Ruiter voorstelt... Um, is dat nou iets wat Zizek zou zeggen als... Nee, dan speel je het spel van het kapitalisme nog steeds mee. Dat is een van die, net als duurzaamheid. Dat is dan een doekje voor het bloeden om het geweten te zetten. Consuminderen is wat dat betreft een, een, een laffe... Ik verzin even het woord laf. Mm. Laffe oplossing. Want ja, het, moet, het moet namelijk radicaler. Het moet radicaal zonder enige twijfel, al dus uh, Zizek. En dat, dat uh, hij zal. hij, hij denkt, ik denk dat hij zo'n term als consumeren, net zoiets als corporate citizenship of duurzaamheid. Ja. En die hele terminologie dat die, die is behangen met schijnheiligheid. Een e-mail van Henk Hakvoort. Um, dankjewel, Roel de Ruiter. Met grote interesse was ik zojuist onderweg van werk naar huis aan het luisteren naar jullie gesprek over Zizek en zijn visie over de huidige crisis. Maar ook de grotere visie dat het kapitalisme fundamenteel schulden maakt en toekomstig meer crisis gaat veroorzaken. En tevens het pad effend voor de leiders Ala la Berlusconi. Dat is een vrij uh, goede samenvatting van waar het voor kwart voor één over ging. Zelf maak ik me al lang zorgen over een en ander en tevens over de politiek. Het establishment dat veranderingen die verbeteringen nastreven lijkt tegen te houden. Vroeger heb ik geleerd dat andere systemen totalitaire systeem, maar ook een stroming als marxisme... ook fundamenteel ontwerpfouten bevatten. Immers, voor democratie is daarin geen plek... en het individu telt nauwelijks of niet. Wat ziet René ten Bos als het ideale systeem voor de toekomst? Aha. Gewetensvraag aan jou, Adres. <lacht> Welke is een oplossing voor de kortere termijn voor de crisis? Met vriendelijke groeten, Henk Hakvoort. Dat is een moeilijke vraag, maar in het algemeen kun je zeggen dat ik heel erg veel geloof in... Uh Emergente dus processen, dus uh, bottom-up processen, grassroots processen, dat soort zaken. Grassroots? Uh, grass dus dat mensen zeg maar, initiatieven zelf nemen, zonder dat dat zeg maar, van hoger rand op, ja. op, op, uh, uh, georganiseerd Kleine wordt. Kleine groepjes cellen in het oude. Dat zouden cellen kunnen zijn en dat is ook vaak iets wat, wat niet altijd positief uh, ja. uh, is. Perfecte systemen of perfecte organisaties heb je trouwens nooit, hè. dat is echt een illusie. Uh, dat is ook een verschil dat ik heb met uh, Zizek, die, die toch wel utopistisch durft te zijn. Dat heb ik minder sterk. Maar uh, ik, ik denk wel dat mensen veel dingen zelf doen. Ik zou een voorbeeld geven. Ik, ik, na de aardbeving in Hawaii, waar ik in mijn laatste boek nogal wat over schrijf... Is, is, hoorde je op een gegeven moment van plunderingen. Maar die mensen die plunderen, die doen eigenlijk... ...dingen op eigen initiatief zonder dat dat zeg maar goedgekeurd is... ...door de uh, Verenigde Naties die daar op dat moment uh, uh, de macht in handen hebben... ...en eigenlijk alles wilden bepalen wat daar gebeurd is. En het is natuurlijk triest dat dit soort eigen initiatief op dergelijke manier zeg maar moreel zwart wordt gemaakt. En uh, dat, dat soort berichten die hoor je wel vaker. En ik denk dat dat... Uh, dat dat een van de grote problemen is. Verder ben ik niet een denker in termen van ideale systemen. Ik, ik, ik geloof dat, uh, dat, dat het heel handig zou zijn als er altijd een soort... Uh, in die zin ben ik wel een hele dialectische denken. Als er een kapitalistisch systeem is... hoop ik dat er een sterke tegenhanger is en omgekeerd. Nee. Dus, uh, maar, maar goed, dat, dat dan je je moet met elkaar corrigeren. je Maar wat kan dan die tegenhanger zijn van het kapitalisme? Want we leven nu in een wereld waarin dat alleen nog maar wordt voorgesteld als het enige... Zizek zegt communisme. Denken over denken in termen van gemeente. Ja, maar dan, gemeenschappelijkheid. zoals ik net zei, moet je dan goed nadenken over wat hij met het communisme bedoelt. En uh, kijk, ja, ja. even die Boris Groys, die ik net al even noemde, die heeft een hele eenvoudige definitie van communisme. Communisme, dat is nadenken over een wereld die niet alle betekenis opoffert aan het getal. Hm. En wij leven op dit moment echt in een samenleving... waarin dingen eigenlijk besloten worden door getallen. Ja, ik en, vind het een prachtige gedachte, maar hoe, dus concre nee, hoe concreet is dat? Ik denk dat het heel concreet is. Wij kunnen best wel uh, onze nadruk op, op, op resultaten... op, op uh, allemaal dat soort zaken, ja. uh, audits die je overal ziet, die steeds verder toenemen, die ook door de politiek op die organisaties toegelegd worden. CISEC heeft hier volkomen gelijk. De, de, de, de politiek wordt in, in wezen, op een raar soort manier, steeds sterker. Ja. Omdat ze steeds meer grip uitoefent op, laten we zeggen, die uitvoerende organen. En dat doet ze vooral door die organen te confronteren met hele formele doelen. Dat en dat zijn dus kwantitatieve ja, doelen. Ja. Precies, ja. ja. In plaats van kwaliteit. In plaats van kwaliteit. Ja, dus en, dat is een manier waarop het dan weer wel... Nou, Groijs die zegt, je moet eigenlijk in dat communisme weer... Hij beschrijft het ook, dat, dat in de, hij is in de DDR opgegroeid. En een van de mooie dingen, naast de vele slechte dingen... Hij is ook niet gek. Maar een van de mooie dingen was dat het daar eigenlijk nooit over getallen ging. Nou, oh, dus <laughs> dat, ja, Daar ja, zit goed. iets in, vind ik. Ja, nee, dat begrijp ik. Nee. Um, eh, nog... nog... We gaan weer terug, natuurlijk, gewoon naar de andere luisteraars die, uh, die meedenken en meeluisteren. Oh ja, dan nou weet ik weer wat, wat ik net aan jou wil voorleggen. Heb je daarmee ook sympathie voor de Occupy-beweging, die links en rechts in Nederland een klein beetje, maar in Amerika veel wijder verspreid is en in Spanje en andere landen? Want dat is bottom-up, dat is aan de, ba aan de basis ja, en elkaar komen en, en overleggen: van jongens, zullen we het een beetje anders doen? Ja, ik heb daar wel sympathie voor, ja. En ik heb daar ook uh, uh, op, de, op een bepaalde soort manier... ook wel een bewondering voor dat die mensen dat doen. Maar, ja. dat is, een, uh, maar, is, maar, maar is dat ook wat ja. je als ideaal, als tegenkracht ziet? Want je hebt, je zegt, we, ons, onze, onze dominante ideologie, die van het kapitalisme... heeft een tegenkracht nodig om het, om het gezond te houden. Ja. Kunnen zij dat worden? Voldoende? Dat weet ik niet. Dat, dat, Waarom twijfel je? Um, A heeft dat te maken met, met de motivaties van de mensen die daarbij betrokken zijn. Uh, ik, ik bedoel, het is ook heel moeilijk. En misschien zit er ook wel bij sommigen hier en daar wat het ellendigheid bij. Maar het echte authentieke vond ik toch wel de, die verontwaardigden in Spanje. Ja. Ja. Dat, dat, dat vond ik zeer overtuigend en dat vond ik ook heel interessant. Uh, ik weet niet precies wat ik ervan moet denken in Nederland. Ik was laatst wel nogal verbaasd over het feit, dat, uh, dat kan ik er wel meteen bij zeggen... dat de VVD voorstelde om mensen die meedoen met die Occupy-acties... om die maar hun uitkering te ontnemen, als ze tenminste een uitkering hadden. Want dat vond ik toch wel een vrij schandalige opmerking. Want dat betekent eigenlijk dat een liberale partij in dit land zegt... dat mensen met een uitkering niet meer mogen protesteren. Ja. Interessant. Kijk, gaan ze daar ideologisch niet in, een beetje buiten een boekje van de liberale ideologie. Ja. Meneer Vrijman, Goedenacht. Ja, goeienacht. Ja. Wat wilt u vragen of vertellen? Ja, goed. Ik, wat ik vind, het is jammer, dat, dat er de wetenschap zo weinig wordt betrokken in, in, uh, in de media, zeg maar, over ja. wat er aan de hand is. Zeg maar, laatst was even op het journaal werd gezegd van dat de hele wereldbevolking die past in de gemeente of in de provincie Utrecht. He, dat, en dan, dan praten we over, over, over overbevolking. Dat is, ja. ja, dat is eigenlijk voor mij onbegrijpelijk gewoon. En, ik denk dat het komt omdat uh, uh, er wordt gedacht, er wordt gedacht de, dat de armoede steeds wordt, moet worden verdeeld in plaats van de rijkdom. En daarom vind ik het in Amerika zo leuk dat die 99 en 1% zie ik als een vorm van bewustwording onder mensen. Ja. En uh, ik denk ja, als we de, rijk, de rijkdommen zouden verdelen in plaats van de armoede, gewoon, dan zouden we ook een hele andere wereld krijgen. Ja, dat, dat, dat, dat is ongetwijfeld waar. Um, en wat verwacht u van de wetenschap? Nou, dat ze gewoon ja, zeg maar een sterker een, een, een sterke tegengeluid laten horen. Dat ze zeg maar ja, de progressieve wetenschappers dat die een, een uh, met cijfers kunnen aantonen hoe, hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. En uh, ja, dat er een hoop bangmakerij is van dat er overbevolking is en dat soort dat soort uitlatingen. En dat dat dat, dat is volgens mij allemaal echt een, een slechte verdeling van goederen en diensten en van de andere zaken. Ja. En dat is volgens mij het grootste probleem eigenlijk. Ja, nee. ja, dat is een interessante opmerking. Ik ben de laatste tijd zelf veel aan het uh, nadenken... en ook aan het schrijven over de rol van wetenschap... hoe je dat anders zou kunnen doen in onze samenleving. En, uh, een, uh, dus ik ben het wat dat betreft met de suggestie van deze meneer wel eens. Uh, het probleem is een beetje dat de wetenschap Um, zichzelf ook zo moeten transformeren. Dat is het eerste wat ik um, te zeggen heb hierover. Wetenschap is wat mij betreft veel te veel in, in schappen opgedeeld. Een mooie definitie is weten in schappen stoppen. En dat doen ze eigenlijk een beetje te sterk... waardoor specialisme domineert. En specialisten hebben uit de zaak niet zoveel te vertellen aan de samenleving. Maar nog veel groter probleem is hier ook weer de politiek. De politiek die heel nadrukkelijk... Uh, uh, feiten aan haar lapt. Men spreekt wel eens van counterfactual politics je. Ik verwijs bijvoorbeeld... naar een uitspraak van een van onze ministers. Op, opstelte was het. Maar TV heeft dat later nog eens beaamd. Ik ben niet geïnteresseerd. Ik parafraseer nou wat uh, de wetenschap denkt. Ik ben geïnteresseerd in wat burgers vinden. Ha. En dat... Dat, dat, dat, dat, uh, dat is natuurlijk wel verkeerd. Dus het probleem zit hier aan twee kanten. Een politiek die eigenlijk... kennis minacht... En en aan de andere kant heb je, heb je een wetenschap die eigenlijk niet in staat is om uit haar specialistische kokom ja, ja. te komen. Ja, en, ja en, maar als ik dat mag zeggen. Ja, wetenschappers, wetenschappers kunnen ook elkaar uh, opzoeken en ook initiatieven nemen. Ja. Je kunt ook zeggen, nou we pikken het niet meer. Gewoon we gaan uh, conferenties organiseren waar we de media ja. bij gaan betrekken. En we gaan alle punten die gewoon deze wereld aangaan, eens dus een keer goed op de kaart zetten. Want denkt u, meneer Vrijman, ook dat de ja. wetenschap in staat is om die grote problemen? Uh, als, uh, de, de, de, de, de uitputting van de natuur, uh, voedsel, water, olie... waar het kort aan zullen gaan ja, ja. ontstaan. Dat is de wetenschap die in staat is om op te lossen? Ja hoor, daar ja, ben ik van overtuigd dat dat kan. Ja. En op korte termijn? Uh, nou, misschien niet, niet misschien op zeer korte termijn... maar gewoon, uh, die problemen die gaan zich wel voordoen. Gewoon, het, het gaat er alleen om. Van, je kan ze ook nu gaan aanpakken. Ja. En uh, we hebben straks een waterprobleem in de wereld... en we hebben straks een voedselprobleem. Dus ja, ik denk dat je nu al van dat je nu kan het beste actie kan ondernemen. Ja. Is dat een idee, René? Omdat om wetenschappers op eigen initiatief misschien wel buiten universiteiten om ja, elkaar denk... moeten opzoeken en een kracht vormen? Ja, dat gebeurt ook wel hoor. En dat gebeurt nog te weinig, omdat die wetenschappers natuurlijk ook in die, uh, in die prestatiedwangbuis uh, zitten. Die, die, ja. die resultatites, waar ik het net al eens over had. Als ik bijvoorbeeld meneer. Uh, uh, publiceer in een tijdschrift dat niet echt bij mijn vakgebied hoort, dan zal ik daar niet heel veel cred credits voor ontvangen. Terwijl ze tegelijkertijd uh, interdisciplinariteit en dat soort toven worden aanmoedigen. Ik kan u desal niet meer mededelen dat ik uh, pas geleden een artikel heb geschreven met iemand van de Universiteit van Wageningen. Filosoof, ontmoet biochemicus. Zo. Over, uh, oei oei oei. over duurzaamheid in relatie tot uh, polysacchariden, dat wil zeggen... tot een onderwerp uit de bio-economie. Wij doen ons best. Goed zo. Meneer, meneer Vrijman, ik dank u hartelijk. Goede suggestie voor de wetenschap. Ik dank u. Oké, okay, bedankt. Joop, goedenacht. Ja, goedenavond. Hallo. Ik vind die occupiers, dat dus vind ik een beetje de thermometer van de samenleving. Mm. Alleen, ze hebben geen actie. En uh, ja, mijn actie zou zijn, uh, begin een no-risk bank. Of een SP-bank. In ieder geval een bank zonder uh, winstoogmerk en uh, zonder bonussen, al die toestanden. Dus eigenlijk een no-risk bank. Okay. Maar ik, ik belde eigenlijk ook voor... Mm. Uh, uh, het uh, standpunt van de hoogleraar... Uh, ten opzichte van... referendums. Ja. Is, dat, is de... Uh, zeg maar... de mening van het totale... van, van de hele bevolking... beter dan bijvoorbeeld... Uh, een groepje van 300 man... die ervoor gestudeerd hebben? <laughs> ja, dat is een cruciale vraag... natuurlijk, in dit geval. Ja, goede, goede vraag. De rol van referendums. Om, he, als, als we leven in een wereld die... Aan de ene kant juist, waarin alles juist politieker wordt... maar eigenlijk tegelijkertijd te depolitiseerd... in die zin dat we ook veel minder te zeggen hebben over cruciale beslissingen... moeten we dan niet veel meer gebruik gaan maken van referendums? Referenda. Mm, nee, daar ben ik wel wat twijfelachtig over... He, wat jammer. Ja. <laughs> <laughs> um, omdat ik uh, denk dat problemen niet vaak tot uh, simpele ja-nee kwesties zijn te reduceren. Dus ik ben in principe niet een heel groot voorstander van een referendum. Tegelijkertijd begrijp ik wel waar deze vraag natuurlijk uh, ja. vandaan komt. Het is natuurlijk ontzettend interessant als, hoe, we, hoe wij voortdurend zien... Dat, dat die democratie zichzelf als het ware buitenspel zet... op het moment dat het nood het hoogst is. Als Papandreou bijvoorbeeld besluit om een bepaald soort beslissing in Europa... eens voor te leggen aan de eigen bevolking... dan uh, stijgt uh, iedereen, al onze democratische politici... over zoveel uh, uh, democratische aandrift. En dat is ontzettend leuk om te zien en ook wel heel uh, ironisch. Ik weet niet of, of, of een referendum een goed middel is... om, dat, uh, om, om complexe vragen uh, t, uh, op te lossen. Tegelijkertijd... Zitten, heb ik wel een heel sterk geloof in, in democratie. Ik sluit wat dat betreft graag aan bij bepaalde pragmatische filosofen. zoals John Dewey, die dat ooit eens zeiden. En vraag één mens uh, hoeveel inwoners heeft Tokio... En dan kan die 3 miljoen zeggen of 30 miljoen of 60 miljoen, dat maakt niet uit. Vraag een ander mens, die zegt weer iets anders. Maar vraag 300 mensen, kom je altijd in de buurt. Ja. Dus uh, zeker met complexe vraagstukken, weet de meerderheid het vaak een stuk beter ja. dan, laten we zeggen, een, een, een wetenschappelijke elite. Ja. Ja, en, maar daarmee is toch de vraag beantwoord en gaat de voorkeur toch uit naar referenda? Nee, want die referenda, die, die, dan kom je met het probleem van hoe je die vraag moet formuleren. Dat is prima. Dan gaan we dat dus gewoon op, een, op uh, eventjes uitwerken hoe we een vraag uh, met een referenda... Hoe stelt u zich dat voor, meneer? Namelijk dat we dan uh, een soort lijstje invullen met ja, ja, mits, nee, te, nee tenzij of zoiets? Nou, daar hebben we dus die, die wetenschap voor. Maar als het bijvoorbeeld gaat over willen we terug naar de gulden... Ja, oké, okay, dat moet allemaal niet te simpel worden gemaakt. Maar... Uh, ja, in de samenleving leeft het zodanig en dit groepje uh, van 300 slimme mensen dat werkt maar door aan hun eigen ideeën ja. en heel Europa denkt veel anders dus ja goed, het, het is wetenschap vind ik, kijk ja. ik proponeer het als gewoon uh, als een uh, mening maar ik vind dit bij de wetenschap horen en uh, mag ik nog even vragen naar de mening van om heel de bankenwereld opnieuw te, op te starten van begin morgen een No-Risk Bank. Oké. Ja, uh, okay. ja. ja, ja uh, goed Doe. idee, maar ik zie het niet gebeuren. Uh, er zijn, uh, dat is uh, natuurlijk heel erg uh, ingewikkeld. Dat komt omdat banken ondernemingen zijn, vaak op basis van privé-initiatief. En dat is niet iets wat je zomaar kunt verbieden in onze samenleving. Nee. Dus het nou, is het er, uh, misschien een sympathiek idee, maar niet echt uh, realistisch. Leesvatbaar. Het, het kan gewoon. Ja, maar... Um... Doen, zou ik zeggen. Doen? doen? Ja. Gewoon ja, doen, okay, klein als beginnen. Iemand, als iemand mee wil doen, kogpof.hotmail.nl. Oké, okay, bedankt. Hè? Dankjewel, Joop. Heel goed. Goedenavond. Ik krijg een reactie via e-mail binnen van uh, Tine van Loom. Niet het systeem, welk dan ook, is de boosdoener... maar de soort, die we homo sapiens noemen. Dat is interessant, die verleggingen. Hoe het moet, weet ik ook niet. Maar wat we vrees ik te veel vergeten... is dat we als zoogdieren geen al te hoge dunk van onszelf... de homo sapiens... Moeten hebben. Hybris ligt steeds op de loer. Grote gebaren, grote woorden. Het propageren van omwentelingen, revoluties. Ik word er alleen maar bang van. Bescheidenheid over de mogelijkheden van de soort... goed onderwijs en het kleine eren... zou niet onverstandig zijn. Ik wens u een goede nacht, Tineke van Loo. Nou, dat is dan wederzijds. En een andere reactie van Kees-Jan Visser. Wordt het niet tijd om het streven naar welvaart... zoals centraal in het kapitalisme te vervangen... door streven naar welzijn? Welvaart wordt nu vaak gezien als het middel of zelfs synoniem voor welzijn. Terwijl in mijn zin ziens maar één ding is dat bepalend zou moeten zijn... en dat is geluk slash welzijn. Iedereen weet eigenlijk wel dat welvaart niet gelukkig maakt... maar waarom laten we ons daardoor dan wel vaak leiden? Met vriendelijke groet, Kees-Jan Visser. Kijk even naar René Ten Bos. Ja, die wordt, die wordt als een soort vraag, ombudsman-vraagbaak... voor het welzijn van de natie nu eh, aangesproken. Ja, ehm... Um... Welvaart is een veel objectievere maatstaf dan welzijn. Dat is uh, een, een beetje het, uh, het grote probleem. Bij welvaart, dat kun je gewoon afmeten aan bijvoorbeeld hoeveelheid bezittingen die je hebt, hoeveelheid geld die je hebt. Welzijn is uiteraard de zaak gewoon veel vager en veel ingewikkelder. Daar kun je in feite veel. Makkelijk systemen opbouwen. Dus dat is een van de moeilijkheden die we hier hebben. Verder vind ik het idee of de filosofie die erachter zit heel sympathiek hoor. Ja. Maar uh, ik, ik, ik denk dat het uiteindelijk om deze redenen weinig... Uh, Zorgen aan de dijk. Nee, namelijk, omdat je dan steeds binnen het systeem blijft. Hè? Dat, is dus, dat is bij de oplossing die gezocht wordt, voorgesteld wordt, waarover je, ja. je wordt aangesucht. Uh, Zonder twijfel zeggen, je zit, je zit nog steeds binnen dat hele, Precies. Hele, hele systeem. En er is een radicalere oplossing <coughs> nodig. Uh, mevrouw Douwinga, Bent u daar? Goedenavond. Mevrouw Douwinga? Oh, Ik weet niet of we die nog uh, op een andere lijn hebben toevallig. Uh, want dan ga ik gewoon door met meneer Visser. Bent u daar ook? Ja, ja meneer Visser ja, is er. Ik wel. ben er wel. Ja, goeie naam. Nou, Vertel, zeg, spreek. Je ziet uh, dat er steeds, uh, in steeds meer gebieden, uh, bijvoorbeeld in Duitsland, met lokaal geld betaald wordt. En dat mensen meer op lokaal niveau ook uh, geld bij leggen, coöperatieve -op, banken oprichten en dergelijke. Misschien uh, ja, het lokalisme dat, dat, uh, dat daar naartoe gaat. Zou dat kunnen dat, uh, dat er buiten de reguliere economie op lokaal niveau meer uh, gedaan wordt? Zoals bijvoorbeeld vroeger uh, ja, in Friesland landsgemeenten uh, stonden los van, uh, van de keizer van Karel de Grote. Die gingen hun eigen gang. En dat was een... Uh, ja, ja. En, ja, dat, dat ja. gebeurde ook bijvoorbeeld in Detroit... dat mensen uh, onderling uh, handel gingen voeren, ruiden, diensten ruilen. Het uh, systeem komt daaruit voort. Uh, ja, misschien is dat een noodgreep, maar uh, dat is wel uh, wat, ja, wat, wat, wat communis op communisme lijkt. Ja, Zou je dat, spreek je dat aan? Dus jij, Aarzel jij om die term te gebruiken... Of denk je van, nou, dat is eigenlijk wel een mooi ideaal. Dat kan nog steeds, dat heeft nog steeds levensvatbaarheid. Hoe zie je dat zelf? Nou ja, dat, dat gewoon uh, openbare diensten wat, wat weer in handen komen van de mensen. En dat, ja. dat, ze, dat ze meer zeggenschap krijgen. En uh, lokalisme hoeft niet uh, per se te betekenen dat alles op klein niveau gebeurt. Nee. Maar dat. dat dat het weer van ons wordt, ja. zeg maar. En daarmee buiten, is dat, is dat René ten Bosch... nogmaals hoogleraar managementwetenschappen... aan de Radboud Universiteit van Nijmegen? Kan het zo? Is dat een voorbeeld? Kan je, kan je gewoon beginnen? Als je tel je hebt een aantal mensen bij elkaar... en, en je verzint een, een andere vorm van en, en, oh, economie of banken. En... Nou, ik ben geen jurist, maar ik denk dat het uh, uh, moeilijk is... met het oog op de wet om uh, ergens met ander geld te beginnen. Ik geloof dat dat niet mag. Dat ja, dat, een... ja, Nee, dat, ja, het is eigenlijk een vorm van anarchisme. Anarchisme? Ja, ja. Dat, dat, dat luister ik er ook wel in. Of dat beluister ik ook wel. En ik vind het ook wel aardig. En ik, er zijn in Amerika, ik ben zijn naam even kwijt... maar is is zo'n bekende kunstenaar geweest... die op een gegeven moment... Nepdollars ging maken. En dat waren zulke opzichtige nepdollars. dat iedereen dat zag. maar niet de hij betaalde er overal mee. Dus je kon eigenlijk niet. Ik over een betaalmiddel. maar gewoon over. geld afschaffen. Geld afschaffen? Nou ja, dat. dat bedoel ik ook weer niet, maar dat je meer. meer bij de mensen brengt. meer op lokaal niveau. dat. Je bedoelt besluit, uh, beslissingen meer bij de mensen brengen. Ja. Cor ja. In de vorm van coöperaties, bijvoorbeeld? Is dat ja, een vorm die ja, we hebben? We ja, hebben het laatst ja, over gehad in Kaatsloenen. Ja. Ja. Ja. Dat je veel meer in dat soort uh, vormen denkt. Die... Ja. Nou ja, een term die heel vaak gebruikt wordt op dit moment is natuurlijk het glokalisme. Waarbij je dus globaal denkt hè? En, en, en lokaal handelt. Een hm. bank die zich daar. Uh, Heel sterk mee prolifereert. Dat is een van die banken die niet beursgenoteerd is. Dat is natuurlijk de Rabobank ja. in dit land, die dat ook voortdurend uh, uitstraalt en uitdraagt. Ja, Rijfwijs en Boerleenbank. Ja. ja, daar dat weer naartoe hebt, terug. Hoe zou CISEC daarover denken? Nee, ik denk dat CISEC, uh, met excuus aan deze meneer, maar dat CISEC zonder enig twijfel zou zeggen dat dit nostalgisch is. En uh, dat, ja. wij, dat wij gegeven de technologie, gegeven internet en dergelijke niet meer uh, terug kunnen naar uh, het, een, een, een soort van een samenleving van de, de jaren 30. Nee. Dus dat, die kant nee, kunnen we niet op. We nee, kunnen maar niet maar terug uh, meer vissen. <laughs> Misschien dat, uh, dat na de crisis uh, dat het daarop terecht komt. Ja. Mensen zich weer uh, terugtrekken uh, achter de stadsmuren. Achter de ja, ja, je ja, Nou ja, dat te... is wel nou, erg kijk, Er zit wel iets heel, heel, heel slims in, in, in wat u zegt. Dat, dat, namelijk gewoon van... Uh, en, en dat beluisterde Jok al bij de e-mail van de, de ja. vorige mevrouw. Hebben wij überhaupt wel een moraliteit die globaal rijkt? En er is wel heel veel onderzoek ziet naar... Je ook bij micro-kredieten en dergelijke in de derde wereld. Ja, Africa. maar er is inmiddels ook veel kritiek, kritiek op, op die micro-kredieten. Oh. Waarom is dat? Uh, ja, de reden daarvoor is dat iedereen natuurlijk ook weer gedwongen wordt om een eigen onderneming te worden. En dan zit je ook in dat hele systeem van groei. En die moraliteit die jij nu even naar voren haalt, we hebben we wel een moraliteit, zei je? We hebben wel een moraliteit, maar die is in eerste instantie toch vooral gericht op onze naasten. Ja. Op mensen die bij ons in de buurt zitten. Okay. Uh, en het, het, het vervelende is dat, dat wij door technologie en toenemende nou ja. mobiliteit en dergelijke een impact hebben die wereldwijd is. En daar heb je dus een andere moraliteit voor nodig? Daar heb je een, moet je een andere moraliteit en voor En er is nog niemand mee begonnen om die te ontwikkelen? Dus het globalisme kunnen we niet afschaffen? Uh, nee, ik denk dat dat uh, niet kan. Nee maar Daarvoor zijn wij allemaal veel maar te veel... je kan toch onderling uh, toch nog wel gewoon handel voeren op die manier? Ja, maar handel, dat is nooit alleen maar handel. Handel betekent ook dat je elkaar op andere manieren uh, enthousiasmeert, besmet, hmm. aansteekt en dergelijke meer. Is... Dus uh, terug naar uh, een soort van uh, geïsoleerde commune lijkt mij niet helemaal... Uh, nou, Wenselijk. Dan, ga, dan ga ik gelijk de volgende. Meneer Visser, ik dank u wel. Want ik ga gelijk de volgende uh, luisteraar van Kaaseloen er even bij halen. Ad, want die gaat Ja, die, ja jij, wil, jij wil ook. Jij hebt het ook over communes, of niet? Nou nee, ik ben nog weer aan de telefoon geweest, omdat ik de bioloog namens de landbouwopleiding heb gedaan. Dat 47 tot 66. Maar er bestaan die systemen waar u het over heeft, bestaan al. Dus is anders leven. Uh, anders wonen, anders leven, kun je zo opzoeken op het internet. Ja. En er zijn dus gewoon groepen mensen die samen wonen. En dat is vaak mensen die uh, helaas kopen, maar de woningbouwvereniging moet dus meer meewerken ja. dat groepen mensen die samen willen wonen op een ecologische manier willen leven zo ook op elkaar dus op elkaar kinderen passen zodat daar dat is vaak een zware post in de, in de, in de, in de uitgaven ja. dat dat onderling opgelost wordt. En dat met wat die punten betreft, wat, wat de ruilhandel betreft, dat bestaat ook al lang. Ja. Want elke werkzaamheid heeft een bepaald aantal punten. En zo ruil je dus voor het aantal punten, doe je de ene kan dit, de andere kan dat. Dat bestaat ja. allemaal. Maar heeft u daar ooit zelf wel eens ervaring mee opgedaan? Ik heb onderzocht... Want ik mag geen auto meer rijden, op de fiets vanaf de Schelling tot in Noord-Frankrijk, diverse groepen die zo leven. Dus u bent er langs gegaan, u bent daar naartoe gegaan? Ja, gefietst. ik heb gekeken hoe die mensen leven, want ik wilde zelf ook zo'n groep beginnen. Ja. En dat is me niet gelukt, omdat ik geen kapitaal meer heb. Ik heb al twee zaken gehad, maar dat ben ik kwijtgeraakt. Dat heb ik al eens verteld door wet. Maar het, het, het gaat erom dat er veel mensen zijn die willen leven met elkaar. En dan moeten we wel onze inkomsten uit de maatschappij hebben. Maar daarnaast kunnen we onze uitgaven beperken. Ja. Want we moeten allemaal, ik zit hier zelf ook in een senior woning, allemaal die hoge uitgaven doen. Terwijl als we collectief zouden wonen, zouden we dus en met verwarming... En met andere zaken veel goedkoper uit zijn. En we hoeven niet meer allemaal te gaan bingoen. We kunnen gewoon wat andere zaken doen. We kunnen tuinieren met z'n allen. En ja. die projecten zijn er allemaal. Maar, ik, maar ik, er ik... moet gewoon veel meer medewerking van de, van de, van de overheid. De lokale overheid. Heb jij een voorbeeld van zo'n groep die je bezocht hebt uh, op je fiets? Ergens tussen de afsluitdijk, en dan was het Noord-Frankrijk. Waarvan je dacht, ja daar hebben ze het zo mooi voor elkaar. Nou, in Noord-Frankrijk zitten zit een groep mensen die, die wonen daar bij elkaar. De meeste komen uit Amsterdam. Dat is, uh, hm. En, de, en de, aan, de, aan de uitlopers van de Ardennen. Dat is de uh, noordkant van Frankrijk. Dat is een ecologisch gebied. Ja. Dat is, uh, en hoeveel ja. mensen zijn daar, wonen daar dan bij elkaar? Ja, mensen. maar die, hebben daar, die zijn liever gekomen. Dus één is daar begonnen. En voor Lievelé is die streek, hebben ze die huis opgekocht. En die leven met elkaar. Doen veel dingen met elkaar. En hoeveel mensen die zijn het? Ja, dat zijn de tientallen. Okay. En, uh, en er is er één bij die hebben gebouwd voor 17 kamers. Dat hmm. is een oude oude vakantieklonie geweest van de, van de van de Pinkstergemeenschap. En die hebben ze dus opgebouwd en daar wonen zoveel mensen. Ja. En maar dat is ook in Friesland, dus... waar ze een klooster opgekocht hebben. en waar ouderen elkaar verzorgen tot aan hun dood toe. Ja, dat is... En er zit een verpleegster bij, er zit een dokter bij. en die hebben, met allen, hebben die een klooster. Want als je dan nagaat dat in Bunnek een, een, een, een kasteel staat. die is door de gemeente afgestoten voor 1 euro naar een projectontwikkelaar. en die heeft het weer afgestoten voor 8 ton. aan die manier die voor ver verstandelijke gehandicapten hmm. iets moois wilde opzetten. maar dat volgens mij is daar normaal niks mee gedaan. Daar ben ik mee bezig geweest. Dat was ook zo'n mooi project ja. geweest. Dus het kan wel, maar je hebt kapitaal nodig en medewerkers nodig. Nee, je hebt overheden nodig. Ja, maar je overheden hebt ook kapitaal nodig, ja, als, als de overheden dus 1 euro en een, een, een, een, een, een kasteel weggeven ja. aan een projectontwikkelaar. of aan meneer Van der Valk, die ook al allerlei restaurants opzet. dan kunnen ze dat ook doen aan groepen mensen die allemaal een inkomen hebben. Ben ik met je eens. Om daar iets op te zetten. Okay. in reactie nu van René de Bos. Ik begrijp meneer's enthousiasme, maar ik uh, geloof niet dat dit een leven is dat voor heel veel mensen ja. toegankelijk zal zijn. Oh ja, nou ik weet het wel zeker. Dan bent u daar aanzienlijk uh, enthousiaster over dan ik. Waarom geloof jij daar, ja. niet? Geloof jij daar niet in? Uh, ik denk niet dat het de bedoeling is van het leven om weer in een soort kloosterlijke commune te gaan leven. Uh, ik geloof uh, daar wilt, helemaal nee, niks, nee, niks van. Dat is, dat is niet de vertaling. Je doet nou weer helemaal geen verkeerde vertaling van mijn woorden. Dat kom... heeft niets met de commune te maken. Dat heeft te maken met samenleven. We hebben okay. een samenleving hier ja. in Nederland en die is verkeerd verdeeld. Je hebt groepen mensen die zitten achter hoge hekken. Want die hebben zoveel geld bij elkaar ge ge ge geschraapt. Dat ze niet meer alleen durven te wonen vanwege ja. overvallen en diefstallen. Mm. En er zijn ook mensen die geen geld hebben. Maar alle kleine beetjes, als je de man duizend gulden bij elkaar neer ja. euro neerlegt, dan kun je wel wat ondernemen. Okay, dit past, dit en er past... zijn genoeg mensen die dat willen. Oké, okay, dit past in het denken van Zizek trouwens. Die het ook heeft over de, de, de, een hele kleine groep schatrijken die zich verschansen achter hekken. Ja. Ja. Dus um, waarom geloof jij niet in, in, in, in, in... Een kloostercommune, dat is niet wat, um, wat uh, Ad voorstelt... maar wel andere vormen van samenleven... waarbij je veel meer dingen samen oplost. N het oh. zou mooi zijn als dat voor een aantal mensen ter beschikking staat. Ja. Maar ik denk ja. dat dat uh, voor heel veel mensen... Wij, wij leven niet in dit soort gemeenschappen. Uh, wij leven in steden. Wat ja. wil je? Wil je steden afschaffen? Steden ja. groeien alleen maar wereldwijd. Het is voor het eerst sinds uh, een, een paar... Uh, of, uh, ik geloof dat vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis... en meer mensen in steden wonen dan in een platteland. Ik zie niet in hoe je dit uh, uh, gerealiseerd krijgt... bijvoorbeeld ja. in, in steden die een heel ander soort structuur kennen. Ja. En, en dan dat en vraag ik me nog steeds af, want jij zegt zelf... die tegenkracht, die moet eigenlijk... die begint misschien wel klein aan de basis. Ja, laat mensen maar Maar waarom is dit dan mee... niet een voorbeeld daarvan? Van dat soort tegenkrachten? Oh, ik vind het prima als mensen daarmee experimenteren, maar ik denk niet dat je al te veel overmoed moet hebben ja. over de mogelijkheid dat dit een oplossing zou zijn voor uh, voor het is te klein mensen ja ik denk dat het heel kleinschalig is ja. en okay. je ziet dat wel vaker een soort van uh, uh, heimwee terug naar kleinschaligheid ja. en dergelijke meer okay. dat is lastig henk van de veen nacht ben je daar uh, ja sorry nee, nee, je bent aan het druk aan het druk bezig ik ben ja, een lange arm, lange arm van het wachten. Oh ja, sorry. Maar ja, er zijn Steeds komt het woord wetenschappelijke elite... of elitaire wetenschap voorbij. Ja. Dat vind ik ook een beetje van, van deze discussie. Want? Want, uh, mag ik mijn mening eens geven? Nou, daar, daar belt u voor, dacht ik. Ja, nou, niet alleen. Er zijn ook mensen die uh, leergierig vragen stellen. Dat is waar, ja. Nee, kom op. Maar sinds die muur in Berlijn is gevallen in 1989... Ja riep die wetenschappelijke elite, economen voorop, uh, het kapitalisme heeft gewonnen en het communisme heeft verloren. Ja. En toen schrok ik mij te pletter. Want? Want, ik ben helemaal geen communist hoor, ik geloof daar ook helemaal niet in. Maar wij, wij, wij leefden helemaal niet op een continent in West-Europa dat uitgesproken kapitalistisch in elkaar zat, zoals de Amerikaanse maatschappij dat zit. Wij hadden een overleg economie tussen werkgevers, werknemers en de overheid... verenigd in de SER. Toen iedereen vond dat dat kan met het kapitalisme gewonnen had... richtte men zich op de Verenigde Staten van Amerika. En iedereen bolderde over iedereen heen, de banken voorop. En we hadden oorspronkelijk, om in landbouwkundige termen te spreken... een samenhangende kruimelstructuur in de bodem. En die is inmiddels verziekt tot een korrelstructuur, individualisme, liberalisering, marktwerking, deregulering, decentralisatie, et cetera, et cetera, et cetera. het komt door de Amerikanen? Nee, het komt niet door de Amerikanen. Het komt door het feit waarop wij om zijn gegaan met het in elkaar verzakken van het communisme... zonder naar het eigenlijke communisme van Karl Marx, zoals hij het bedoelde, te kijken... En nou komt het, Karl Marx was eigenlijk een voorstander van de vrije markteconomie. Omdat hij ervan overtuigd was dat dat de enige manier was om zijn idealen te verwezenlijken. Daar heb je namelijk ook geld voor nodig. Dus we hebben eigenlijk uh, bij de instorting van het communisme... eigenlijk te weinig ervoor gezorgd dat, dat, dat wat er goed aan was... dat we dat incorporeerden in het kapitalistische denken... Van, zoals wij dat hebben in het Westen. We nee, de... hebben altijd geroepen... de fout van het communisme is dat ze er een religie van gemaakt hebben... En okay. daarom kregen mensen als Staal en andere giezelfiguren ook uh, uh, de ruimte. Okay. Maar wij hebben van het vulgair kapitalisme in twintig jaar tijd ook een religie gemaakt. Okay. Wat vroeger de dominee, de pastoor en de rabbijn was, is tegenwoordig de econoom. Okay. En als je dag in dag uit alleen maar op het nieuws economen ziet, die het allemaal oneens zijn, dan kun je de mensheid niet kwalijk nemen dat ze nog alleen maar denken in geld en het gouden kalf gaan aanbidden. Ja. Dat en dat ze helemaal niet weten waar ze aan toe zijn. Het ja, droog. nou, de cohesie is gewoon. Die hele samenleving weg. Oké, okay, en... ik ga een reactie vragen. Ja, ik thuis. hoor heel veel ideeën die ja. ik wel heel leuk vind. Um, ik vond vooral die van uh, die kruimel naar die korrelstructuur erg goed. Bedankt voor deze mooie metafoor. Die ga je gebruiken? Ja, ik, uh, ik kom uh, uit de tropische landbouw- in de bodemkunde. Ah, van, uh. kijk, kijk, kijk. <laughs> <laughs> um, en ik hoorde natuurlijk uh, ook nog een soort van uh, ja, een pleidooi in voor het oorspronkelijke Marxisme zoals dat uh, uh, ontworpen zou zijn door Marx uh, zelf. Nee, dat heb uh, ik niet goed begrepen. Nee. Oh. Er wordt gedaan alsof Marx afgedaan heeft. Maar gedeelten van uh, stukken, gedeelten van Marx... zijn wel degelijk overgenomen door de sociaal-democratie En een van de eerste in Nederland is geweest... domel Nieuwenhuis, notabene een dominee van de Lutherse kerk. Ja, en wat is nou de stelling? Want dat vraag ik me dan toch ook wel af. Dan heb ik u ook niet goed begrepen. Mijn stelling... Mijn stelling is dat we, uh, dat we uh, een stapje terug moeten doen. van alleen maar geldelijk gewin. En ik vind dat daar de politiek. alle politieke partijen, van links tot rechts. dus van de SP hier in Nederland tot de PVV. ik heb het over Nederlandse. Uh, uh, okay. begrippen nu. ongelooflijk in faalt. Okay. Het gaat alleen om geld. Ja. En dat is mijn bezwaar. Ja, oké. Okay. Dat, dat, dat snap ja, ik. Het meneer, dat ik u in de reden viel. Nee, dat geeft niet, Dat mag wel, maar ik, ik was namelijk ook niet helemaal. Het was mij ook niet helemaal duidelijk. Nou, als meneer bezwaar heeft tegen het feit dat het alleen maar om geld gaat, uh, dan uh, kunnen we dat wel met hem ja. eens zijn. Is er een weg terug, tot slot dan, Henk van der Veen? Nou, dat vraag ik mij dus af: is er een weg terug? Of is de geest uit de fles gehaald ja. die je er nooit erin krijgt? Ja, nou, dat is, dat is. Als je ziezeker beluistert, dan zeg je Ja. Die geest gaat er nooit meer in, want dit is namelijk gewoon... Nou, ik, dat is mijn huiver ook. Nou ja, die geest, die, die moet erin. En, of, en de enige manier om hem erin te krijgen is dat je een plausibel alternatief ontwikkelt. Al ja. nou, dus, Isaac, en dat zou het communisme kunnen zijn. Ja. ja, en daarvoor hebben wij dus hele echte wetenschappers nodig... die echt onafhankelijk zijn. Okay. En waar ik het gevoel van heb, die kan ik vertrouwen. Hmm. Is, er, is er helemaal niemand in Nederland? Wat zegt u? Is er helemaal niemand in Nederland die u vertrouwt? Er zijn mensen zat die ik vertrouw. Er zijn heel veel mensen die ik vertrouw. Maar er zijn een, hele, hele, hoop, er zijn een hele hoop betrouwbare mensen... waar niet meer naar me geluisterd worden. Ja. Dus die, die niet meer bij Paul Witteman komen... en überhaupt niet meer in het nieuws komen. En die geen, geen, geen, geen, geen, geen podium meer krijgen... om hun verhaal te doen. Ja. Nou, dat hoor ik wel vaker. O, is dat ook al eerder, hè? in de tweede uur van Casaluna al genoemd... dat de wetenschappers weer een belangrijke rol moeten krijgen. Maar goed, we hebben het nu wel, denk ik, duidelijk gemaakt en behandeld. Ik dank u in ieder geval hartelijk, meneer Van der Veen. Graag gedaan. En wie weet of die geest ooit nog terug in de fles raakt. Het is alweer vijf voor twee. We zijn er doorheen gejaagd. We hebben niet eens muziek gedraaid. Hoe is dat nou toch mogelijk? Nou, dat kan misschien wel na twee, want het gaat natuurlijk gewoon door met de EO. Nee? Ja, dus, ja, hij staat nu nog even een broodje te eten. Uitgehongerd als hij nu al is, maar dat komt allemaal goed. Um, en ik heb nog wel de mogelijkheid om overigens een, een e-mail van Bart uit Amsterdam. Die vraagt waar de naam Engels is gebleven. Friedrich Engels heeft ook een uh, bepaald maatschappijbeeld gerealiseerd. Wat denkt uw gast hierover? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik wil ook nog eventjes met Tineke, want die hangt aan de telefoon. Tineke, volgens mij hadden we jou, had ik jouw e-mail net voorgelezen, of niet? Ja, Tineke het, van het, het plausibele alternatief, dat, dat heb ik ook echt ook niet. Maar mijn angst is dat we... Uh, dat het gewoon kijk... nooit wat wordt met die mens. ...kijkende naar al die beschavingen die komen en gaan... ...of we niet een veel te grote verwachting hebben over de mogelijkheden die er zijn. En dat, dat bedoelde ik met, met ja. die bescheidenheid. In het klein is het vaak al zo moeilijk en dan... Kortom, ik weet het ook niet. Ik hoop alleen dat uh, door dit soort programma's... dat er toch wat meer over nagedacht wordt. En daar ben ik al blij mee. Ja. Gewoon uh, uh, iets, iets meer relativeren. Overigens is Zizek, als je hem leest en hoort... iemand die zichzelf ook uiteindelijk heel goed kan relativeren. Hij maakt ook voor over zichzelf grappen. Dus dat ja. is... Toch? Ja. ja. Heel veel. heel veel ja ja daar ja, twijfel ik daar hou ik daar ben ik dol op ja. dus het, dat kan me niet genoeg gebeuren maar ja mijn grote angst is toch dat we met elkaar te hard hollen uh, naar grote ideeën en het kleine misschien toch uit het oog verliezen weet je wat ik wat ik mij afvraag uh, of het niet juist andersom zou moeten zijn of er niet juist Hele grote, sterke ideeën nodig zijn om het tijd te keren. Een aantal van die grote. Uh... Dat is ook een kant van Zizek. Ik, ik, kijk, uh, hij kan wel grappen over zichzelf maken, dat doet hij ook voortdurend. Eh? En, uh, en tegelijkertijd uh, wil hij zichzelf helemaal niet in een soort ironie of bescheidenheid wegrelativeren. En dat dat is precies wat hier bijvoorbeeld de linkse elite ja. verwijst. Maar het is ook een beetje een antwoord aan, aan Tineke, die zegt mm. ja, maak hout nou klein, al die grote woorden, die grote gebaren, terwijl die nou ja, Tineke, er staan natuurlijk hele... grote rampen uh, staan ons je te wachten. Je kunt natuurlijk ook gewoon ja, zeggen dat maar je ik, ik ben een bijzonder verontruste burger. Okay. Alleen als ik kijk naar alles wat zich in de geschiedenis al heeft voltrokken, dan dan. Ja, je kunt niet voorzichtig genoeg zijn om te denken... nou, het, het zal wel lukken. Het, het staat zoveel op het spel. Ja. Ja. Nou ja, zo eenvoudig zal het nooit worden, denk ik. Dat nee, sowieso niet. Nee. Nee. Nee. Nee. nee, maar goed. Ik, ik vind uh, jouw pleidooi, Tineke, om, uh, om een beetje kalm aan te doen. Ook wel heel erg menselijk en vriendelijk. Dus daar dank ik je hartelijk voor. Graag gedaan. En ik wens je nog een goede nacht. Is Dag. Ik dank iedereen die uh, meegedaan heeft dit... Tweede uur. Deze uitzending van Kaasloenen. En zeker natuurlijk mijn gast René ten Bos. Wat goed dat je er was. Dank je wel. Graag gedaan. Ik ben benieuwd hoe het afloopt. Met die... wordt, het, wordt het nog wat met, het, met dat koninkrijk van nu? Heeft uh... <lacht> Geert Reven ooit wel eens geschreven in een gedichtje. Wordt het nog wat met de mensheid? En dit systeem, we zullen zien. Lees dat werk van Zizek. Het heeft een bepaald stimulerende werking. Um, jongeren spreekt het aan, maar... Nou, werpt er eens een blik op. Er is dus nu dat boek uit. Eerst als tragedie, dan als klucht. Ja. Nou ja. Ik probeer het eens, zou ik zeggen. Dankjewel, René. Graag gedaan. Dames en heren, zometeen de EO uiteraard. En um, morgen heeft Helco Span te gast een RTL-correspondent, Olaf Koens. Die zit in Rusland. Nou, er komen verkiezingen aan. Dus dat is interessant. De zaak lijkt al beklonken in het voordeel van Poetin. Dus daar gaan ze het over hebben. En Koens gaat, um, is in Nederland vanwege de avond van de buitenlandsjournalistiek. Dus er komen alle correspondenten een avondje gezellig met elkaar praten. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Helco, jij hebt Olaf Koens te gast. Die is net op de avond van de buitenlandjournalistiek geweest. Nou, alle correspondenten lekker onder elkaar. Hij heeft daar als het goed is heel veel collega's ontmoet. En ik vraag me af, is er dan iemand bij, Olaf, die jou vanavond heel erg geïnspireerd heeft? Laten we daar maar mee beginnen. Helco, ik wens je een mooie avond, een inspirerende avond en veel plezier. En uh, dat geldt voor u.